12 uur. Het NOS-journaal. Anouk Thijssen. Goedemiddag. Twee aanhoudingen voor brand op ferry newcastle eimuiden Aanslag op treinstation Rusland, zeker 13 doden. En Al-Qaeda niet verantwoordelijk voor dood Amerikaanse ambassadeur Libië. Het weer, geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordelijk kustgebied mogelijk een bui. Het is een graad of 7. Morgen vanuit het westen regen en een stevige wind. En ook 7 graden. Twee mensen zijn aangehouden vanwege brandstichting op de veerboot... die van Newcastle naar IJmuiden vaart. Gisteravond brak er brand uit in een van de hutten. 23 mensen raakten gewond. Twee Nederlandse passagiers zouden met ademhalingsproblemen... naar het ziekenhuis zijn gebracht. In totaal waren er bijna 350 Nederlanders aan boord... onder wie Anita Matze. Zij vertelt wat er gebeurde. Rond half elf kregen wij een, uh, een noodsignaal. We stonden op dat moment... Uh, ...in het casino een gokje te wagen. En uh, dat alarm ging twee drie, drie keer af. Toen zei de coupier, ik moet nu opruimen. We hadden niet eens de, de, ja, het gevoel dat er dus paniek was... ...of dat er wat aan de hand was. Toen werden we gesommeerd om naar uh, een open ruimte te gaan. Vandaar zijn we door de crew naar buiten gedelegeerd. Ondertussen kregen we wel netjes te horen van de kapitein... ...wat er precies aan de hand was. Er was een brand uitgebroken op de vierde verdieping in een kamer... maar ze wisten nog niet precies wat er aan de hand was. Nee, ik begreep dat u uh, aan boord was om de verjaardag van uw moeder te vieren. Ja, klopt. We zijn met acht personen hier. Mijn zus, twee zoons en schoondochter van mij en twee dochters van mijn zus. En onze moeder van tachtig. Van Ja. Hoe is het met haar gegaan? Helemaal prima. We waren gelukkig met z'n allen samen, hebben ook met z'n allen buiten op het dek gestaan in vreselijke kou en wind. Maar op dat moment voel je je toch zo van, nou ja, laat het maar over je heen komen. Je weet niet precies wat er gebeurt. En vanaf begin af aan hebben ze gezegd, de brand is onder controle. Alleen er was verschrikkelijk veel uh, rookontwikkeling. Heeft u daar Vooral... last van gehad? Nee hoor, nee. we zaten zeven hoog en dat was, uh, ja, de vijfde verdieping hebben we toen heel erg last gehad. Heeft u iets gemerkt van gewonden, van dat mensen gewond zijn geraakt? Het enige wat wij ervan gemerkt hebben is dat er drie uh, helikopters uh, op het dek uh, vlakbij ons uh, geland zijn... en er weer geen zijn. Verder hebben wij daar verder niks van gemerkt, nee. En heeft u het gevoel dat het verder allemaal uh, goed verlopen is? Dat de mensen goed zijn uh, op de hoogte zijn gehouden van alles wat er is gebeurd? Dat vinden wij wel, ja. Um, nou, begrijp ik, want we hoorden net even wat achtergrondgeluid, uh, dat u nog aan boord bent... Ja, wij zijn nog aan boord. We worden beneden verwacht voor een uh, briefing. Er zijn natuurlijk ook heel veel automobilisten nog aan boord. En uh, ja, ik denk zo'n 800 uh, passagiers... die dus ergens anders ingeschreven moeten worden. En heeft u al enig idee wanneer u van boord mag? Nee, nee. Dus Wel ook de locals, dus de mensen van Newcastle... die voor een dagtripje naar Amsterdam zouden gaan... die zijn een uurtje terug van boord uh, gegaan... Maar voor ons, dat, dat hoor ik zo... Uh... Ja, dan hoopt u ook te horen hoe u weer terug naar Nederland kan. Ja, ja. Maar het gaat gelukkig goed met ons en uh, samen zijn we sterk. Anita Matzen, een van de opvarenden dus van uh, de, de veerboot tussen IJmuiden en Newcastle. Die uh, waar brand is uitgebroken en die uh, nog aan boord zijn. We hebben nu contact met Teun Wim Leenen van de Deense rederij DFDS Seaways. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, u hoorde het, deze vrouw mag niet uh, van boord. Mogen er geen enkele Nederlanders van boord? Ja hoor, de bedoeling is dat iedereen van het schip afgaat. Alleen op dit moment worden natuurlijk uh, voor alle passagiers die aan boord zijn alternatieve uh, reisplannen uitgewerkt door mijn collega's in in Engeland. Uh -huh. En dat betekent dus dat iedereen, uh, we, gaan, we proberen iedereen zo goed en zo snel mogelijk naar huis te krijgen. En ja, dat moet natuurlijk even uitgezocht worden van waar het plaats is. Dus we gaan een aantal uh, via andere uh, ferrymaatschappijen naar huis vanavond. En dan gaan er een aantal morgen. En uh, dat moet natuurlijk uitgezocht worden. Dus iedereen moet eigenlijk individueel zeg maar, bij elkaar geroepen straks om, uh, om mensen zeg maar, uh, te kijken van wat de beste oplossing voor iedereen is. En dat, uh, dat kost even wat tijd. Ja, uh, nou hebben wij ook iemand gesproken die mensen aan boord kent... en uh, die zijn al onderweg naar Dover, dus die zijn van boord. Het is ja. wel wat verwarrend zo. Ja, het is inderdaad wat smart. Ik ben daar natuurlijk niet bij. Ik zit in Helmuiden. Dus ik weet niet wat mijn collega's en Lucas aan het doen zijn. Ik weet dat ze met een heel groot team uh, bezig zijn om voor iedereen oplossingen te bedenken. En wat ik, wat ik net al zei, en wat u ook al gehoord heeft, er waren natuurlijk vrij veel passagiers aan boord. Dus je kunt niet even voor iedereen een uh, passende oplossing hebben. Het is ook heel druk, namelijk, want ook de collega-ferriemaatschappij hebben het heel erg druk. En het kan zijn dat mensen hebben gezegd, nou, het maakt me niet uit, ik rij wel helemaal naar Dover. Uh, dat, dat is een oplossing. Maar wij proberen mensen liever wat dichterbij uh, naar huis te krijgen. En uh, onder andere via Hul naar Rotterdam of naar Zeebrugge te laten varen... in plaats van dat ze helemaal naar het zuiden moeten rijden. Ja, dat is een, inderdaad een hele reis. Um, stel nou dat mensen pas morgen uh, weer terug kunnen naar Nederland... moeten die dan al die tijd aan boord blijven? Ja, maar dat, dat, dat, dat wordt dan wel een keuze... want we gaan mensen vragen of ze eventueel bereid zijn... om nog een nachtje langer uh, in Newcastle te blijven. En als dat het geval is, dan zullen we ook uh, uh, wat... Uh, excursies voor ze gaan regelen morgen... om ze toch een beetje op een leuke manier nog bezig te houden. Maar willen mensen absoluut niet blijven... Eh, dan zullen we er natuurlijk voor zorgen dat ze toch vandaag nog, nog weg kunnen. Ja. Nou, uh, zei u zelf ook al, er zijn uh, honderden Nederlanders aan boord. Hoe houdt u bijvoorbeeld familie van hen hier in Nederland op de hoogte? Want het noodnummer is wat moeilijk te bereiken. Ja, dat is natuurlijk een ander probleem. We hebben hier een heel callcenter zitten... en we doen echt ons best om iedereen zo snel mogelijk te woord te staan. En ook via Facebook krijgen we allerlei berichten binnen... waar we ook op reageren. Dus we proberen natuurlijk zo goed en zo kwaad mogelijk... mensen de informatie te geven die ze, die ze, die ze nodig hebben. Maar ja goed, op een bepaald moment hangen er twintig uh, lijnen. Uh, dan uh, is de capaciteit uh, niet aanwezig om die mensen... allemaal tegelijkertijd te woord te staan. Dus ik kan alleen maar zeggen, blijf het proberen. We zijn er en we doen ons best om uh, de telefoontjes... zo snel mogelijk af te handelen. Weet u ook uh, iets meer over de gewondenheid? die zijn gevallen... Ja, er waren dus, uiteindelijk zijn er vannacht zes mensen van het schip afgehaald, waarvan vier crewmembers en twee Nederlandse passagiers, een echt paar, die zijn ter observatie naar een ziekenhuis in Engeland gevlogen en zijn daar gecontroleerd. En wat ik begrepen heb vanochtend om acht uur al, is dat iedereen vandaag naar huis kan. Dus dat betekent dat de vier crewmembers terug gaan naar het schip en dat de twee Nederlanders terug mogen naar huis. En die zullen we waarschijnlijk naar huis laten vliegen van, vanmiddag. Ja, en weet u ook al iets meer over de oorzaak van de brand? Er wordt gesproken over brandstichting. Ja, nou dat, dat is natuurlijk op dit moment een onderzoek van, uh, van de politie. Ik heb begrepen dat er twee mensen zijn aangehouden die verdacht worden van. En uh, ja, goed, verdacht worden is natuurlijk niet, betekent niet automatisch dat je dat gedaan hebt. Maar uh, er wordt nu onderzocht van is het een ongeluk geweest of is het uh, bewust uh, gebeurd. En uh, ja, dat is uh, natuurlijk in de handen van de politie. Dus wij wachten af waar, uh, waar de politie mee komt. Uh, en ik heb begrepen dat ze in de loop van de dag nog met een uh, verklaring uh, zullen gaan komen. Hartelijk dank voor de informatie. Teun Wim Lenen van de Deense rederij DFDS Seaways. Dit is het NOS-journaal met Anouk Thijssen. In de Russische stad Volgograd zijn bij een explosie op een treinstation... zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. De Russische autoriteiten zeggen dat het om een zelfmoordaanslag gaat. Het zuiden van Rusland wordt geregeld opgeschrikt... door aanslagen van moslimfundamentalisten, meestal uit de noordelijke Caucasus. In oktober nog, Blies, ook in Volgograd, een zelfmoordterroriste... zichzelf op in een stadsbus. En daarbij vielen toen zes doden. De aanslag op het Amerikaanse consulaat in de Libische stad Benghazi 11 september vorig jaar was niet het werk van Al-Qaeda, dat stelt de New York Times op basis van eigen onderzoek. Bij de aanval werden vier Amerikanen gedood, onder wie ambassadeur Chris Stevens. Uit gesprekken met inwoners van Benghazi kwam naar voren dat een groep lokale rebellen erachter zat. Woede over een Amerikaans anti-islamfilmpje, waarin de profeet Mohammed wordt bespot, zou voor hen de aanleiding zijn geweest om het Amerikaanse consulaat aan te vallen. Volgens de New York Times ging het niet om een spontane actie... en waren er genoeg waarschuwingssignalen... die de Amerikaanse veiligheidsdiensten hadden kunnen oppikken. Dit jaar hebben supermarkten meer aanbiedingen gehad met plofkip... dan in 2012. Dat blijkt uit onderzoek van Wakker Dier... naar de aanbiedingen op websites en in folders. Daaruit blijkt dat de grootste supermarkten tot bijna eind dit jaar 566 keer een aanbieding met de niet-diervriendelijke plofkip hadden. 135 keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Wakkerdier roept de consumenten op om volgend jaar alleen boodschappen te doen bij winkels die niet met plofkip adverteren. Overigens neemt volgens Wakkerdier de consumptie van plofkip in Nederland af. Het wordt de langslopende theatershow ooit in Nederland. De musical Soldaat van Oranje gaat The Phantom of the Opera voorbij. Verslaggever Mark Robin Visser ging naar het voormalig vliegveld Valkenburg... om te zien wat het geheim van de voorstelling is. Ik ben even backstage gaan. we staan hier naast een brancard. Het lijkt net of hier iemand ligt te slapen, maar dat is niet echt, hè? Dit is niet echt, gelukkig niet, nee. nee, nee. Fred Boot, producent. Uh, we liepen net door de gang hier en daar hangt een groot bord met allemaal fanmail erop... Hè, van mensen die kaartjes schrijven. En wat mij opviel, er zitten mensen tussen die wel 25 keer de voorstelling hebben gezien. Ja, het is ongelooflijk. Er zijn echt heel veel mensen die vaak naar, naar, naar Soldaten van Noir zijn geweest. Het is een beetje eigen aan, aan, aan muziektheater en aan musicals. Dat sommige, ja, er zijn altijd die-hard fans die vaak gaan. Ja. Bij ons gebeurt het wel heel veel. Uh, wat, en, en ook uit hoeken die we niet verwachten. Dus niet per se uit de fans. Uh, op dit moment ligt ons herhalingsbezoek op maar liefst 20 procent. Dat is echt gigantisch hoog. Dus en houden jullie ook bij? Ja, dat, nou, we hebben het de laatste keer net voor de zomer onderzocht. Toen lag het op 20. dus misschien ligt het inmiddels al wel hoger. De voorstelling heeft wellicht verslavende eigenschappen. Nou, voor mij zeker, maar uh, geluk, gelukkig ook voor het publiek. Um, want uh, heel veel mensen zeggen als ze het gezien hebben... van je kan het niet allemaal bevatten in één keer. Uh, dus je moet het ook nog een keer zien daarom. En de beleving is blijkbaar zo heftig. Het gaat zo in je buik zitten wat er gebeurt. Uh, dat mensen daarom echt gewoon nog een keer komen. Ja. Een Nederlands succes, mag je zeggen. Is dit ook exportwaardig? Dat zijn we aan het onderzoeken. We kijken of er kansen liggen om het in het buitenland te doen. Dat doen we samen met Robin de Levita en Kees Abrahams. Robin heeft ook geholpen om deze voorstelling hier zo groot te maken. De man die de draaischijf onder andere heeft bedacht. Wat natuurlijk geniaal is geweest. En Robin heeft allerlei contacten uit Londen en New York hierheen gehaald. We hebben zelf nog wat contacten uit Duitsland zelfs hierheen gehaald. En we zijn aan het onderzoeken of het gaat lukken. Ik denk dat het kan, want het is een universeel verhaal. Uh, heel veel mensen zeggen, maar het is toch een veel, veel te Nederlands ja. verhaal. Maar ja, dan zeg ik altijd van, ja, Le Miserable gaat over de Franse revolutie. Dat lijkt me een stuk minder universeel en ook minder van alle tijden dan de Tweede Wereldoorlog. Dus, uh, de, en, en het woord zegt het eigenlijk al, wereldoorlog. Dus ik denk dat het in die zin exportwaardig is, ja. Ja, ja omdat het persoonlijke verhaal... ...zijn waar je je als publiek mee kan identificeren. Het heeft potentieel. Komen de soldaten u zo langzamerhand niet de neus uit? Nee. Sterker nog, ik kan me op dit moment een leven zonder soldaat niet meer voorstellen. Want het zit zo tot in mijn tenen. En het is zo, we hebben zo'n ongelooflijk leuk team hier met z'n allen. We genieten enorm. En dat blijft denk ik nog wel even zo. Gefeliciteerd. Dank u wel. Sport. De Canadese schaatser Jeremy Wotherspoon heeft zich niet geplaatst... voor de 500 meter op de Olympische Spelen in Sochi. Hij eindigde bij de kwalificatiewedstrijd in Canada als zesde. Hij moest bij de beste vier rijden. Wotherspoon is 37 jaar en maakte een comeback om aan de Spelen mee te kunnen doen. Hij is meervoudig wereldkampioen sprint... en houder van het wereldrecord op de 500 meter... maar hij heeft geen Olympische titel op zijn palmaren staan. Die zal er op de 500 meter dus ook niet komen. Watherspoon kan zich nog wel plaatsen voor de 1000 meter. Johan Wakki stopt na de WK Hockey in Den Haag... als algemeen directeur van de KNHB. Dat toernooi wordt in juni 2014 volgend jaar dus gespeeld. Wakki trad in 1994 aan als directeur van de Hockeybond. Hij heeft aangegeven plaats te willen maken voor een jonger iemand. Wakki is 60 jaar. Tennister Kiki Bertens is bij haar rentrée in het internationale tennis... er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van Brisbane te bereiken. Ze verloor in de laatste ronde van de kwalificatie... van de Australische Ashley Barty. Bertens liet vijf matchpoints onbenut. Het was haar eerste grote toernooi na haar enkelblessure En die blessure hield haar vier maanden aan de kant. Er is verkeersinformatie bij de ANWB. John Bakker... Met files door uh, mensen die richting de diverse evenementen onderweg zijn. Op de A59 vanuit Syriksee naar Os bij Waalwijk 2 kilometer. Op de N233 vanuit Kesteren naar Veenendaal bij Renen 3 kilometer. En op de N261 Tilburg-Waalwijk in beide richtingen bij Kaatsheuvel 3 kilometer. Belangrijkste nieuws van dit moment. Twee mensen zijn aangehouden voor de brand aan boord van de ferry newcastle eimuiden Nederlands echtpaar moest voor behandeling naar het ziekenhuis... maar kan waarschijnlijk vandaag weer naar huis. Bij een aanslag op een treinstation in het Russische Volkograd... zijn zeker 13 doden gevallen. En Al-Qaeda is niet verantwoordelijk voor de dood van de Amerikaanse ambassadeur Libië. Ambassadeur Stevens kwam om toen het consulaat in Benghazi werd bestormd. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Max met de perstribune.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 De 19e-eeuwse avonturier Richard Burton schokte Victoriaans-Engeland... met een vertaling van de Kamasutra... en bespioneerde met verdacht veel plezier Engelse soldaten... in de bordelen van Karachi. Vanavond in O'Hendlens helden, de Karachi Papers. Tien voor half negen bij de VPRO op Nederland 2. Dit is Radio 1. Max, Welkom bij deze persconferentie. De hij dat hij hier over de terrens. Ja, dit is een goed spel hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom bij de perstribune, het programma van Max... waarin we terugkijken op de afgelopen media sportweek. Ook vooruit, de week die komen gaat. Dit uur, muzikus Jan Rietman. Hij speelde de kuip vol, staat al jaren in het theater... en hij keert vanaf komend jaar terug op de radio met een eigen programma. Na ene oud-voetballer, oud-doelman Henk Timmer. Vandaag de dag uh, is hij betrokken bij de schaatsploeg van zijn echtgenote... Marianne Timmer. Timmertje, u weet wel. Vragen onze gasten, deperstribune.nl. Twitter kan natuurlijk ook, #perstribune. Ron is er, Ron Vergouwen, als altijd, met Cassie kijken. Waarover, Ron? Ja, wat doen programmamakers in de laatste weken van het jaar? Ze maken een jaaroverzicht, lekker makkelijk. En ik kan me voorstellen dat u als tv-kijker door de bomen het bos niet meer ziet... Daarom straks het grote kassie kijken, Jaaroverzicht, jaaroverzicht. Vliegende kip Zul van der Wart. Waar ben jij, Zul, deze week? Ja, gehoord, ik ben op de boerderij bij uh, Geert Kuiper. Uh, je weet het, OKT uh, is druk bezig in Tial. En hij heeft even tijd gevonden om naar de koeien te gaan. En die worden de hele dag gewoon doorgemolken. Dus uh, ja, dat past allemaal heel goed. Zo te praten we over boeren en schaatsen met Geert Kuiper. En straks ook een gesprek met John de Mol... over zijn nieuwe grot-tv-programma Utopia. U bent welkom, natuurlijk. Bij Max op 1... Tot twee uur, de perstribune. Max. Jan Rietman, goeiemiddag Jan. Goeiemiddag, goeiemiddag. Het houdt tijd, is twaalf uur. Ja, ja, ja, ja, ja. Een dag te laat op zondag, maar het was zaterdag ja, altijd, ja. ja. Ja, zaterdag het programma Los Vast, daar ja. kennen we jou natuurlijk. Ja, daar is het allemaal begonnen bij de NCRV, liepen wij samen door de gangen en... Uh... ...deden wij tussen 12 en twee uh, losvast. Eerst in de studio, heel netjes en braaf... ...met Dixieland Orkesten. En toen kwam de zenderkleuring en toen zei je... ...weet je wat, we, nou gaan, kleuren het, we, mee. we gaan het <laughs> land in. Ja. En toen liep het volledig uit de klauwen. En uh, ja, toen is er, ik geloof, twintig jaar hooi van gekomen... ...en uh, drie keer een volle kuip. Mooi. Je zit hier omdat je voor Max een programma gaat maken... op de zaterdagmorgen. Ja. Radio 5, nostalgia. Ja. Iets ietsje vroeger dan 12 uur. Ik begin morgen om 7 uur. Ik heb geoefend. Ik heb vijf weken lang heb ik Henk Mouwen vervangen... In, het, in de reguliere uitzendingen van Wekenbakken. En hoe veel wat vroeger opstaan? Ja, dat, ik, ik, ik kan dat wel goed. Het wordt alleen listig als je s'avonds ook nog een concert moet spelen. Hmm. Of de avond ervoor, want dan ben je dus gewoon te laat. Kom je thuis of lig je op bed. Hmm. En de avond erna dan heb je in één keer heel lang na de uitzending die om tien uur gedaan is... totdat je gaat soundchecken en spelen. Dus dan, uh, dan zit je in een jetlag, maar het went. En ik vind een radiomaker nog steeds eigenlijk het leukste wat er is. Ja, want je gaat de, de ochtend tussen zeven en tien doen, zaterdagochtend. Wekker wakker weekend. www.www.nl. Je kunt ons vinden op de website <lacht> www.wek.nl ja. ja. Zeg maar, uh, wat wordt dat voor programma? Uh, dat wordt uh, een muziekprogramma met uh, heel veel gasten. Natuurlijk kijken we ook naar de actualiteit... en wat er met de sport gebeurt en wat dan ook. Maar het, uh, de, de nadruk zal toch wel liggen op muziek. En, ja. en muziek behandelen, ik uh, denk er sterk over om toch ook een piano mee te nemen. Dus dan kun je ook met de gasten leuke dingen doen. Dat is jouw core business natuurlijk. Ja, dat ja. is. Uh, maar dat uh, onderscheidt het programma dan ook wel van andere programma's. En als je zegt muziekprogramma, mag dan wel een piano ja. binnenvinden. Ja, zeker mag maar een piano in. Maar, uh, maar niet waarvoor, iedereen waar, mag erop spelen. Waar, nee, maar, en waarvoor? Je, je gaat hem gebruiken om te spelen, maar wat ga je daarop spelen? Laten horen? Nou, wat heel leuk is, uh, de eerste gast is uh, bijvoorbeeld Peter Koelewijn. En uh, met Peter heb ik heel wat uh, plaatjes gemaakt in de loop der jaren. En dan kun je ook fragmenten van liedjes doen. En ook liedjes die niet op een cd staan of een plaat staan... of nooit geregistreerd staan. Stel, we hebben het over een liedje van de Stones of van de Beatles. Of in Peter's uh, geval van Rod Stewart. En dan zeg hey, "Joh, hoe ging dat? Nou, dan doe je een stukje. Twintig seconden. En dat is hartstikke leuk. ja als je van muziek houdt. Nee, nee maar dat lijkt, me ook, dat lijkt me ook heel leuk. Omdat je dan uh, daarna het werk laat horen. En dus je kan even zeggen, ja. kijk, en als je dan de piano hoort... dan moet je vooral even daarop letten. Weet je? Dan krijg je een toegevoegde nou, waarde. Dat is zo. Ik heb ooit bij uh, Frits Spitz, die nu net afscheid heeft, geno uh, uh, ja, heeft genomen... die vroeg, kom eens een keer met de piano naar de studio... en laat nu eens horen waarom Paul McCartney zo bijzonder piano ja. speelt. Want technisch is die man helemaal niet zo sterk. En waarom? Maar waarom... Weet je nog waarom die zo bijzonder is? Nou ja, dat, dat heeft vaak te maken met zonder te ingewikkeld te worden... met aanslag, met de manier waarop je akkoorden achter elkaar zet... en hoe je die ook, zeg maar ja, hoe je die voelt, hoe je die speelt. Hè? Dat je bijna piano speelt zoals je op een gitaar speelt. Want met een snaar kun je heel veel. Ja. Alleen wij hebben alleen maar een toets, maar die zit natuurlijk wel vast aan een snaar. Dus als je dat doet, en de liggingen van sommige dingen... dan kun je uitleggen waarom Let It Be bijvoorbeeld zo'n bijzonder simpel... maar heel doeltreffend liedje is. En waarom heb jij voor de piano gekozen als muzikus? Ik ben naar de muziek school geslagen. Nee. Nou ja, het nee, kan nee. zijn dat Van Huis Uit uh, is meegekomen. Ja, het is Van Huis Uit. Mijn moeder speelde piano en ik ben, uh, toen ik zes was... daar ben ik ook nog eens geweest... toen uh, ging ik naar de muziekschool in Doetinchem. En uh, toen uh, kreeg ik pianoles van meneer Wijnbelt... En er hoorde eerst ook blokfluit bij, maar ik vond het verschrikkelijk. Ja, dat een beetje lustig. Leuk. Ja, een, een, een, een beetje een saaie. Maar, maar, maar, maar, ook niet wel leuk. Voor, wel leuk als je kan spelen. Ja, maar niet leuk voor de buren, denk leuk. ik, als je dat repeteert. En het gekke is: ik speel dan piano, keyboard, speel een heel klein beetje gitaar. En ik vind gitaarspelen eigenlijk ook heel erg leuk. Dus okay. daar heb ik wel spijt van. Daar had ik wel beter willen kunnen. Straks meer over jouw liefde voor muziek, voor de radio. Maar we maken ook bij de persribune een overzicht van iemands carrière. Audiocollage, mooie audiocollage, denk ik zelfs. Uw leven in anderhalf minuut. Oei. Is even vragen, wat vonden jullie de leukste IT's van het eerste uur, jongens? Is Nederland nou alleen nog Doe maar. Dat we een kunnen geven Iedereen thuis ook van harte welkom maar we gaan er een feestje van maken hier jongens Ik ga naar de bühne De band begint te spelen En we gaan kijken naar de Star Sisters Jan Rietman is een uh, presentator van Radio Noordzee Vroeger bekend van Los Vast, wat niet meer Guus Meeuwis is een aanstormende hit Van hoe lang geleden zag jij dat al aankomen? Nou ja, ik vind het sowieso leuk dat dat tegenwoordig nog kan. Want dat is een tijdje weg geweest dat je gewoon een plaat kunt maken als nieuwkomer. Terwijl je helemaal niet van tevoren bedenkt om uh, iets te gaan scoren. En maar ik wou u allemaal manier... bedanken voor het kijken. Ik wou u allemaal in de zaal bedanken voor de steun. Jury nogmaals bedankt. Alle juryleden in de zaal bedankt. Jan Rietman, jongens, Tom. En dit was Moppentoppers. De dag begint met Mirna Goosum en Jan Riedman. Dit is Wekker Wakker. Ja, toch wel geniaal eigenlijk. Hendrik Haan, Leen Jongewaard en Hetty Blok. Wat hebben die prachtige televisie gemaakt. Radio 5, nostalgia. En dit is uh, weer spannend vanavond, want het is lekker Champions League. Oh, jij gaat dus genieten. Dus ik heb een leuke he? dag. Als ik dan nog wakker ben, he? want ik heb net van jou slaappilletjes gekregen. Ja. Nou, die werkt hoor. <laughs> Ja, vroeg op. Uh, en ja, dan begint je dag. Maar ja, begint je dag toch wel met de slaapachterstand natuurlijk. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Maar ja, dat zeg ik door. En, en door het heen en weer reizen tussen Amerika en Nederland. Uh, een tijdje in Nashville gezeten en zo. En door dat uh, rock'n'roll vak. Ben je toch wel gewend ja. aan, uh, aan, aan rare uren. En als je dan morgens de studio inkomt. En er zijn allemaal gelijkgestemden die net zo vroeg ja. op moesten. Dan uh, is Verdeel dat het niet later. zo erg. En het is allemaal, je zit wel warm natuurlijk. Als ja, je dat bent. wel. Ja. En ja. er is koffie. Zo is het. Uh, er zijn mensen die het lastiger hebben natuurlijk. <laughs> ja, ja. Zeg maar. Jij komt uit België, daar woon jij. Ja, ik ben, ik ben een jaartje of, wat is het, 2013. Een jaartje of tien geleden of zo, denk ik. Verliefd geworden op een Belgische mevrouw. Dat is al lang niet meer zo. En, uh, en daarna weer is verliefd geworden op een andere Belgische vrouw. Is ook niet meer zo. En uh, tussen, toen ging ik in België wonen. En ik vind het er eigenlijk wel leuk. Dus ik ben er blij van houden. Ja, je kan terugkomen natuurlijk. Ja, ik denk er eigenlijk ook wel een beetje. Oh ja, is misschien handiger. Uh... Met, met werk, werk is het sowieso handiger, ja. En mijn kinderen wonen in Amsterdam. Van Duin zei van de week, kom nou lekker terug naar Amsterdam. Jo. Dus de vandaan? De vandaan. <laughs> ja, de dik van mijn raadsjo, natuurlijk. Ja. ja, mijn beste vriendje in de vag. Ja. Jan, jouw mediamomentje van deze week. Ja, wat, wat ik echt onvoorstelbaar vind. Want uh, ik heb de hele week die kranten doorgekeken. Het gebeurt elk jaar weer. Uh, het gedoe met vuurwerk. Ik geloof dat we nu acht gewonden hebben op dit moment alweer... en het is nog niet eens oud en nieuw en elk jaar gebeurde, Dus iedereen die vuurwerk koopt of zelf zit te maken... of het opslaat thuis, dat is ook al gebeurd dat het ontploft... die weet gewoon eigenlijk dat hij meer kans heeft... om met uh, gewonde handen of ogen zeg maar, het nieuwe jaar in te gaan. Die kans is groter dan dat je de staatsloterij wint. anne Katrien van der Kar... Plastisch, chirurg gisteren in het NOS-journaal, gisteravond om 8 uur was de opening. Ja. ja, ik denk dat vorig jaar een, eenzelfde aantal op dit moment ongeveer was. Maar daarbij moet ik wel aantekenen dat nu twee handamputaties uh, er echt al zijn. En dat is wel ernstig en dat geeft wel aan dat er uh, ja, grof vuurwerk in omloop is. Ja. Ja, achtergevallen, daar ging het om uh, al. En met, met uh, vermissingen van handen en dergelijke. Ja, oh, de, ja. Het is toch te, te zot voor woorden, weet je wel. De, de, de stond vanmorgen stond er op de, op, de, op de krant, zeg maar, op, de, op het, de het iPad, iPad ja. ja. op de iPad. Dat uh, er nu toch stemmen opgaan dat ze zeggen... jongens, alleen nog maar professionals vuurwerk af laten steken... en niet meer uh, s'avonds met een half lamme kop in. Want het gaat dus nu weer heel hard waaien en regenen. Regenen uh, is goed, want uh, dan doen hard die dingen... Het ja, tuurlijk. Maar ja. waaien is gevaarlijk. Nou ja, uh, je gooit het weg en het komt terug... En je weet niet waar. Maar ja, die kinderen die gaan op 1 januari kijken naar onontploft vuurwerken. Dat is ook weer ja. gevaarlijk. Ja. Opgepast. Ja, volgens mij is het waarschuwen tegen de stroom in. Maar... Ik ben bang, maar we kunnen het beter maar wel doen. We hebben het gedaan. De Twitter kan ook. Hashtag perstribune. De perstribune. Zo. Een paar zaken uit het media nieuws afgelopen week. Het was een week vol emoties. Zo moest Radio 1 gistermiddag afscheid nemen van de Tros Autoshow. Ook presenteerde Nora Romanesco voor het laatste nachtprogramma Woord van de VPRO. Casaluna moest het veld ruimen in de nieuwe programmering die op 1 januari van start gaat. Het NCV-programma was de afgelopen tien jaar tussen twaalf en twee s'nachts te horen op deze zender. Mieke van der Wij, nam afgelopen vrijdagnacht passend afscheid. Wij danken bovenal u, luisteraars, voor uw nachtelijke bemoeienissen... en met het jaar groeiende aantallen van trouwe supporters. Het was ons tien jaar lang een groot genoegen... En ik denk dat iedereen aan tafel zich daarbij aan kan sluiten. Zeker, absoluut. Ja. Hier, hier. Hm. Dank u wel. Dag. Ja, heel erg bedankt. Dag. Dag. Dag. Dag. Op Radio 2 vloerde ook tranen. Na 19 jaar verdwijnt het programma Tijd voor 2. Althans, in de persoon van Frits Pits uh, verdwijnt het. Hij nam afgelopen dinsdag afscheid van zijn Radio 2-luisteraars. Tot slot wil ik jou bedanken, lieve luisteraar. Jij bent er altijd geweest, zolang ik radio maak. Dank voor alles. Tussen ons is al die jaren toch iets moois gegroeid. Noem het radio-liefde. Ik hier, jij daar. Ik zal jullie nooit vergeten. Mooi. Ja, nou ja, ik geloof dat toen wij bij de radio begonnen... Frits al, al, al, al ik weet niet hoe lang zat. Ja, ja Frits uh, zat toen uh, elke avond tussen zes en zeven. Ja, de avond weet je wel. Frits. Ja, de ja. avondspits en... Uh... Ja, dan komen we, we komen elkaar hier dan weer tegen. Dan zie je zo'n enorme brok kennis en geschiedenis lopen. En uh, ik, ik, ik had het idee dat hij nog wat uh, blijft doen, links ja, en rechts. Allemaal op Radio 1 ook. gaat hij een taalprogramma maken op zaterdag. Helemaal ja. goed, die man moet radio blijven maken... want uh, die stem kunnen we nog niet missen. Nee. De dag na het afscheid van Frits op 2... begon op diezelfde zender de top 2000. De lijst van 2000 liedjes, ja, die wordt net zo bij kerst en oud en nieuw... als uh, champagne, oliebollen en de nieuwjaarsduik. Gijs Staverman, die de uren van Frits spits overneemt, opende het muziekfestijn. Mijn lieve dames en heren, het is zover. Jawel, we gaan beginnen met de 15e editie van de lijst der lijsten. Het is eerste kerstdag, dit is de top 2000, editie 2013. En van harte welkom. Danny weer, Frits. Ja. Ja. Nou, goede stem klinkt goed, hè? Ja, klinkt heel goed. En de, ik, wat ik kwam aanrijden, een hele hijsaan. Want het wordt hier vandaag gemaakt. Even ja, maar aan, beeldgeluid beeld ja, ja, ja, je papa, Allemaal mensen meter. die die parkeerplaatsen op willen en wat dan ook. Ja, er zijn, zijn wachtrijden. Er wordt zelfs opgeroepen, kom nu niet. Want de wachttijd is, nou, het is de Efteling. Ja, ik het begint de Efteling te worden, ja. ja. Maar ja dan, ja, dan zie je dus, muziek doet veel met mensen. En dat allemaal op weg naar Queen, Bohemian Rhapsody. Ja. Ja, kennen ze? Want jij woont in België ook zo'n lijst. Ja, maar ja, iedereen doet ook een klein beetje best. Om het te imiteren. Hè? Dus die uh, hebben ze de, de, de foute 2000 en uh, de 2000 zondehandjes en weet ik wat dan ook. Uh, er worden zoveel van dat soort lijsten gemaakt. Uh, ik, ik vind het uh, wel een goed idee. Huh? Wat, uh, wat mij wel opvalt in België is het niet elk jaar zeg maar Queen en de Bohemian nee, Rhapsody. Maar het is toch ook niet Eddie Wally daarna Winter, mag ik ook? Nee, nee, nee, nee, geen sinds. Nee, het is uh, Bruno Vos. Is dat? Die, heeft, ja, die heeft een beetje. Nou kom ik even niet zo. Uh, oh. uh, uh, Gorky. En, en Raymond van Groenewaard komt er ja. toch wel heel erg in voor. Dus daar houden ze nog wel van de Nederlandse taal. En die ja, komt er dan toch wel goed in voor. En Wil leeft ja, ook ja, ja, ja, die is nog, nog steeds uit, bezig. Zijn ja. tekstschrijfster is net overleden. Van: uh, Ik ben zo eenzaam zonder jou. Niets kan mij binden bij mijn vrienden. Bij nee, ja, hem kan ik het niet meer vinden. Nou ja, hij is een held. <lacht> weet je wel. Een <lacht> ja. zeer aimabel man. Aantal platen met hem gemaakt. Uh, We zien elkaar nog regelmatig in België. Net zoals Johan van Mine, ja. En. Uh, ja, ze hebben daar toch wel goede artiesten bij. Zeker denk je van Jan de Cler, de acteur. Dat is briljant. Er is naar uitgekeken naar de eerste kersttoespraak... van onze nieuwe koning, Willem-Alexander. Ja. Wat zou hij zeggen, hoe zou hij het zeggen? U zag hem in een makkelijke fauteuil. Althans, een fauteuil, ja, die was makkelijk. <laughs> Ik weet niet of, of het lezen allemaal heel gemakkelijk ging. Hij zat in huiselijke sfeer, knapperend haardvuur op de achtergrond. En het einde van de toespraak klonk al dus. Door verbindingen aan te gaan... kunnen mensen samen een kracht ontwikkelen... die bergen kan verzetten...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 <laughs> Klinkt dit. Ja, nee, hij had geen papier. Hij deed van de autopil. Ja, ja, ja, ja, precies. Maar ja, ja ik vind het een wereldgroot. Uh, hij doet het goed, weet je wel. En er zullen natuurlijk wel wetten zijn dat hij zo moet gaan zitten. En bij zo'n houtvuur, daar ja. kun je vragen bij stellen. Ik denk dat veel te veel mensen zich met hem bemoeien in die setting. En daar word, word je een beetje nerveus van. Ik denk dat je, als je naar de woorden luistert, dat dat geen waartaal is. Dat ja. dat klopt, wat hij zegt. Samen bij Sterk. En dat zullen we met z'n allen als Nederlanders ja. moeten doen. Maar bergen, verzetten, verrakeling. Ja, weet je, ja. dat vind ik dat zo jammer, denk ik. Uh, die, die moet een toespraak houden en dan. Uh, ja, maar ja, daar zie je. Ik denk dat er op dit moment maar één man, één politicus in de wereld is die dat beheerst. Dat is die O. Oh, Zeg maar, in België, koning Philip. Ja, daar, daar lachen ze allemaal om. He. Ja, maar ik kreeg de indruk dat zijn entree wel goed is geweest... Nou, sinds, uh, sinds hij zijn vader ja, heeft afgenomen. Ja, en, uh, hoe hij heeft heel lang kunnen oefenen ook. Ja. Dus hij uh, is ook al bijna 60, geloof ik. In Engeland is het nog pijnlijker. Maar ik, ik las dat de populariteitscijfers... Uh, gingen omhoog voor prins Philip. Nou. Dat is dan uh, goed nieuws voor hem. Het van de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 Ruim 12 miljoen euro om kindersterfte als gevolg van diarree aan te pakken. De collega's van 3FM kregen het voor elkaar. Luisteraars hebben door middel van acties alles gedaan om zoveel mogelijk geld bij elkaar te harken. Is, is er in België ook zoiets? Ja. Uh, Studio Brussel misschien? Ja, uh, dit, uh, op dit moment bezig. Ze hebben het uh, een klein beetje aangepast, maar daar zijn ze ook uh, alle voetbalclubs doen er dan mee en weet ik wat dan ook. Dus uh, ze hebben daar nu alleen niet één doel. Iedereen mag ook zijn eigen doel kiezen. En daar wordt dan geld voor opgehaald. Hoe het precies werkt, weet ik niet, maar het is wel ja, op. maar jouw eigen bekendheid is die ook nog wel eens ingezet uh, door, uh, door de collectant? Ja, daar in België niet zozeer, maar nee. in Nederland uh, onlangs nog voor de Filipijnen. Ja. Oh, kijk aan. Ja, zeker. Guido 555. Dat wordt nou een IBAN-nummer. Ja. <laughs> ja. Nou, dat, uh, dat gaat ten koste van de opbrengst. Oh, ja. Zometeen meer van Jan Rietman. kijken natuurlijk, maar nu. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De Vliegende Kip. Vliegende Kip, Jules van der Wart. Ja, Govert, zoals gezegd, uh, in uh, Zuidwest-Friesland, in Holt wolde bij uh, Geert Kuiper op de boerderij, uh, nummer uh, 1170, kijk mij aan. In 1351 uh, heeft net wat kuilgras gegeten. En uh, Geert, uh, ja, op die boerderij bij jou, hoeveel koeien heb je? Ja, zo'n uh, ruim 70 op dit moment. Uh, dus dat, uh, ja, daar kunnen we ons uh, lol wel mee op, zeg maar. Het is de derde generatie Kuiperen. Want jouw vader is hier begonnen en jouw zoon... Heeft het overgenomen? Ja, nou ja we hebben uh, steeds uh, heb je een tussenvorm als maatschap. Dus dat ben ik met mijn vader geweest. En, uh, en dat is op dit moment uh, de situatie tussen mij en mijn zoon Jurre. En hoe, hoe kun je dat nu combineren? Want uh, ja, vanmiddag uh, ga je weer uh, naar de schaatsploeg TVM. Zit je uh, in Tial voorbereid op, uh, op de wedstrijden weer. Hoe kun je dit doen? Nou ja goed, uh, op dit moment is het natuurlijk de combinatie met mijn zoon Jurre die het mogelijk maakt. Met toen Jurre wat jonger was, toen had ik uh, een bedrijfsleider in dienst. En dat, uh, ja, iemand moet natuurlijk hier de, de leiding hebben en de dagelijkse werkzaamheden doen. En de momenten dat ik thuis ben, ben ik ook eigenlijk altijd wel, uh, in ieder geval zoveel mogelijk, ook hier om, uh, om een steentje bij te dragen. Ja, je hebt een melkrobot, zag ik. Uh, maar dat gaat de hele dag door. Van vroeger kan ik me herinneren dat je s morgens vroeg uh, om vijf uur je bed uit moest en dan was je om uh, half acht klaar, zeg maar. En s'avonds, uh, ja, van vier tot zeven, zeg maar zo'n beetje. Maar hier worden de koeien de hele dag gemolken. Ja, dat is een nieuwe situatie. We hebben hem nu twee jaar. Dus we hebben ook heel lang op die manier de koeien gemolken. Ja, dit geeft hem een stukje verlichting in het werk. Het gaat de hele dag door, maar je bent zelf niet meer fysiek... We hadden dan zo'n melkstal met een melkput. Nou, er was toch veel staan. En minimaal vier uur per dag was je daarmee bezig. Dit is ook wel, hier heb je ook je zorg en drukte. Je moet wel zorgen dat het goed loopt. Alleen je bent wat flexibel in je tijd. Je kan als je een keer wil een uurtje of twee uurtjes langer blijven liggen. En ja, het voldoet, voldoet ons heel goed. En ook voor de gezondheid van de koeien werkt het prima. Omdat ze, ja, ze, ze worden wat vaker per dag gemolken. En dat, dat levert en wat meer productie en wat minder gezondheidsproblemen. Ja, dit, dit valt goed combineren met wat je nu doet. Ja... Nou, het mooie van dit is wel dat als ik in, uh, ik noem maar Japan zit, kan ik ook gewoon op de computer meekijken wat er thuis gebeurt. En dat, uh, dat geeft toch een stukje feeling. Ik, kan ook, uh, ik was laatst in Berlijn, zag ik dat de voercomputer niet werkte. En uh, dan belde ik mijn zoon en zei van kijk eens even bij dat ding. En nou ja, dan... Uh, kan nou je het oplossen? <laughs> ja, ik kan toch iets oplossen. Dat is wel het mooie van deze moderne tijd. Ja, dat geeft ook wel rust voor je, denk ik. Want anders is het wel best moeilijk om van huis te gaan. Ja, dat klopt. Dus dat is zeker. Je bent natuurlijk heel erg betrokken. Dat, uh, aan de ene kant is het heel mooi dat je, dat, dat je dit hebt. en Aan de andere kant is het ook wel eens een zorg. Het gaat, uh, ja, net, net als in het hele leven, het gaat niet altijd uh, met uh, roze geur en maneschijn. Dus uh, ja, als er zorgen zijn, dan neem je die mee. En het is, is goed als je contact kan maken en, uh, en mee kan denken en mee kan denken. We gaan in de tweede uur wat verder praten en wat dieper. En dan ga je iets voorlezen uit eigen werk. Uh, want je hebt heel veel geschreven, columns en zo. En uh, over heimwee, daar gaan we het zo meteen over hebben. Tot zo. Oké. Okay. Geert Kuiper en uh, Jules van der Wart. Jan Rietman. Jan, uh, straks bij uh, Omroep Max Wakker op de vroege zaterdagmorgen van 7 tot 10. Uh, maar los vast, was dat jouw eerste radioprogramma? Uh, ja. Ja, ja, dat was echt mijn eerste ik, ik kwam bij de NCNV... Uh, hoe kwam ik dan? Omdat ik bij Eddy Becker een, in een uitgeverij werkte of voor Eddy, die maakte plaatjes. Daar kreeg ik geen salaris, daar kreeg ik kosten in inwoning, dus dan kon ik van Doetinchem naar Hilversum. Toen ben ik op een woonboot gaan wonen in Nichtenvecht. Toen ging Eddy weg en toen kwam Gert van Brakel. En toen werd ik een soort van producer. Dus toen uh, ging ik koffie halen en uh, mocht ik steeds meer doen. En toen ging Van Brakel Gert weg. En toen uh, ze, hebben ze heel lang nagedacht volgens mij. En Toen hebben ze mij op een gegeven moment gevraagd... zou jij het niet willen doen? En wat zei je toen? Ik zei ja, er is weinig verschil of ik nou op mijn podium een liedje aankondig... of ik doe dat op de radio. Dus ik ben dat gaan doen. Eerst in de studio en dat was uh, vrij saai. En... Uh... Daarna, maar ja, toch daar ook met Feds Domino gespeeld en weet ik wat dan ook. Want er was altijd de aandacht voor live muziek. Ja, he? en zeker toen we het land in gingen, het moest live. Ja. En als ze ons dan uh, zo heel af en toe is voor de gek hielden, dan ging het ook valikant verkeerd. Ik herinner me in de Kuip, Kim Wilde. Toen was het technicus, ik kijk, even van onze technicus, die is er misschien bij geweest. Is onze collega Paul Rijman, <laughs> ja. ah, die, is die nee, kan bij geweest Maar ja. een van die, hij was het niet, maar die vergaat een plaat onder een band te leggen. Dus die band die ging zwiebelen, zeg maar. Ja. Dus Kim Wilde ging zingen, zogenaamd met een live band. En dat was echt verschrikkelijk. En toen was Jesse Winkelman, Bert van der Veer regisseerde Wie is Jesse Winkelman? Jesse Winkelman was de regie, assistente oh. van Bert van der Weer... die deed je top op... Oh ja. En uh, deed je later uh, losvast. En die was zo slim om onder in beeld te, uh, te laten lopen... terwijl dat gewoon een menselijke fout was. Wegens atmosferische storingen <lacht> is dat zo. Ja. En ik zal nooit vergeten om dit verhaal af te maken. We sliepen met z'n allen na de show in het Zuidenparkhotel, En wie stond er helemaal alleen met Kim Wilde in de lift... en werd helemaal verrotgescholden? Maar wij zijn... Kleine ja. Jantje niet. Ja. Ja. Losvast, je zegt het al, eind jaren tachtig... ook in de Rotterdamse Kuip... met een bijzondere gast toen, namelijk Willem van Hanegem. <lacht> Can you see Everybody's my for you everybody's je zit te genieten, hè? Wat kan die man voetballen, hè? Ja, wat kan die man voetballen? Maar de, daarom neem ik nou die piano mee naar Wekker ja. weekend. Weekend. Ja. Maar de, hij deed dit samen met Billy Preston, de man die het liedje geschreven had. Dus dat was eigenlijk de grap. En hij speelde toen bij Feyenoord. Ja, maar, uh, uh, en daarom kwam hij op het podium. Hij ja. was natuurlijk een, een, een held. Ja, Willem ja. was een held. En uh, uh, Benakker was erbij. En uh, weet ik wat dan ook. Maar Willem kan eigenlijk wel heel goed zingen. Maar ja, met 60.000 mensen voor zijn neus... werd Willem een beetje nerveus. En die oh. verloor zichzelf volledig kan? wat, uh, ja. wat Mariel heeft gedaan. Die mee. Dat is natuurlijk zo vals als een hoepel. Maar ja, het, het, het is denk ik honderdduizend uh, keer uitgezonden. Het is prachtige televisie en uh, zelfs op radio kan het. Zeg een onderdeel van Los Vast. We zijn net al eens ook de Dick voor elkaar ja. show van André van Duin. Ik denk dat alles een beetje achter de bühne hier klaar is voor de <lacht> Dick voor elkaar show. Dick, is alles klaar? Ja, inderdaad. Wij staan weer klaar de Kant Dus als u weer even wil zeggen dat wij eraan komen. Bijzonder. Dat wil ik best doen. Hier is een nieuwe aflevering van de Dik voor mekaar-show. Ja, oh, oh, daar is hij weer. Nou, nou, daar hebben we wel even op gewacht, hè. Daar zaten we allemaal op te wachten, hoor. Daar is hij weer. Hoezo, voor de zoveelste Dick? keer, hè. Hoezo? Uh, waar zaten we op te wachten? Nou, op de nieuwe aflevering van Dik voor mekaar natuurlijk, oh. hè. Nou, nou, kom niet om, hè, zo'n week, hè. Nou, dat kun je wel zeggen, hè. Wat duurt het lang zo'n week, hè, Toos? Nou... Verschrikkelijk oh, Nou, het kan mij niet lang genoeg duren. Wees hij weer, een kabal. Nou, kom op jongens, we gaan gauw beginnen. Wachten, de eerste nee, klap is een daal van water. Ja. Je vindt het leuk, hè? Ja, ja het is ook leuk. Ja. Ja, het was vreselijk leuk. Want uh, ik, ik, uh, een van mijn eerste werkjes bij de NCV was censuur doen op de dik voor elkaar show. Wat moest je censureren? Ja, mocht er mochten geen vieze woorden in. en uh, Er mocht niks uh, engs over God gezegd worden en wat dan ook. Dus dat was... Uh, uh, dat wij, en uh, op een gegeven moment maakten we het met z'n drie dan ferry in de studio en bij André uh, en dan <lacht> let ik op. En als ze geen inspiratie hadden, dan moet je maar eens naar oude uh, afleveringen luisteren. Dan duurde het binnenkomen van al die mensen duurde echt tien minuten. En, oh ja, ja Toze, ah, alles. We kunnen het vragen. André van Duin, goeiemiddag. Ja, ja, ja, ja. Nee, he. Goedemorgen. Het is middag, man. Ja, ook niet middag, ja. Ja, wat ik voor elkaar weet dat maakt er daar nooit zo'n probleem van. Nee. Middag, wel ochtend was. Nee, dat is waar. Ja. Zeg maar, ik hoor censuur. Uh, ja, dat was heel strekker. Heb last van Nou ja, het feit dat ze Jan rietman daarvan vragen, dan is het ook een censuur van niks al. Dat oh, is niet uh, echt de peus <laughs> over te maken. Want die man zat meestal voor in... De in kantoortjes zat hij, je uh, uh, het uh, muzieklijsten te maken en zo en ook helemaal niet op. Ik, ik heb verschrikkelijk opziet te letten. Was heel, ja, op. was heel, heel, heel verantwoordelijk houdt. werk was het. Hou toch op dat dus er heel veel dingen waren er niet aangezonden. Die <lacht> André op het eerste gezicht verschillen jullie veel van elkaar. Jij komiek, uh, hij, hij de muzikant. Op welk vlak vonden jullie elkaar? Over in de eigenlijk, hè. We zijn natuurlijk wel altijd bij radio mensen, dat is eigenlijk de de klik wel die we hebben gehad. En wij we hebben voor de jaar van de radio heel veel gedaan, al die jaren dicht voor elkaar. En ja, daar werden we ook goede vrienden, en gingen ook prima met elkaar om. En ja, dat klikt toch wel. Ja. En en nu is die samenwerking natuurlijk uh, op een laag pitje. Jullie doen het ja, ja, samen. Ja. ja. We zien elkaar nog regelmatig en uh, ja. Ja, dat is, uh, dat, dat, het is mij heel dierbaar... want in dit vak heb je niet heel gauw een hele goede vriend. En, uh, dit is je dat beste vriend, zei je, op kop ja, van ja, vind, vind ik Absoluut. Ook ja. uh, qua emotie, qua, qua denken, qua alles. Ja, ja. <laughs> Speak for yourself. Hè. Ja, daarom zo. <laughs> doe, jij nu, doe jij nu de, <laughs> de censuur? <laughs> dan, dan vraag ik, want, wat doen deze woorden met de komiek André van Duin... Nou, dat is altijd leuk om te horen natuurlijk. Ja, het is heel goed. Dat zeg ik, euh, euh, uh, goede vrienden in de, in de beroeps. Ja, ja, collega's en zo. Dat zijn natuurlijk allemaal heel veel collega's zelfs. Ja, dat zijn ook hele goede collega's. Daar gaat het niet om, Je hoeft niet altijd vrienden te zijn. Om het leuk met elkaar te hebben. Maar vrienden uh, is natuurlijk altijd nog leuk om. Ja, nee, maar goed. Uh, uh, mag ik André zeggen? Ja, uh, André, jij, jij bent iemand die uh, grote hoogte in Nederland uh, heeft bereikt. Dus je hebt al gauw vrienden, zal ik maar zeggen. Uh, dus ja. je moet ook nog leren het onderscheid te maken tussen een goede vriend en een echte vriend. Uh, enzovoort, hè? Ja, maar dus ja, mijn collega's zijn ook niet vervelend, Je hoeven niet nee. altijd hele goede vrienden met iemand te zijn om goed met iemand te kunnen werken of ja. om nee. En Zeg, en we op weg nu naar het 50-jarig jubileum? Uh, mijn 50-jarig jubileum? Ja. Uh, ja, vol ja, volgend jaar is nog een paar dagen, uh, zelfs al. Nou, eigenlijk in, uh, in juli, want het was uh, uh, 24 juni 1964, er zijn er geen heel veel levenden meer, <lacht> uh, toen ik voor de eerste keer uh, op de televisie kwam. Met uh, nieuwe oogst met zo'n bandparodie. Ja. En vanaf die tijd zijn we dus. Uh, dus ik tel al vanaf 1 juli. want ik had toen nog een baantje bij Simon de Wit. En toen ben ik uh, een week later uh, was ik artiest. Toen heb ik zoveel aandragen, dat het land hier wilde me zien in het Leiding echt. En toen, dus vanaf 1 juli 64 ben ik begonnen, dus dat is zo volgend jaar is dat 50 jaar geleden. En, ja. en hoe ga je dat vieren? Nou, we gaan het uh, niet. Nou, ik ga het wel vieren, maar niet echt vieren met uh, een uh, groot programma of uh, grote theatertoestanden. Tenminste, niet van mezelf. Ik ga wel uh, meedoen met de toppers. Dat vind ik wel leuk. Want dat heb ik. Uh, die bestaan tien jaar. Dus hebben is uh, een dubbel jubileum eigenlijk. En er komen vanaf geloof, 11 januari komen er weer best tien. Uitzendingen op zaterdagavond, half negen, met, met uh, uh, nou ja, de hoogtepunten van, ja, yeah, dat is nog nooit vertoond. Dus, dus <totstuken> <totstuken> ja. Allemaal, <Ja>. <totstuken> <totstuken> Allemaal nieuw materiaal. Allemaal nieuw materiaal. En daartussendoor, maar we hebben een leuke lange Ik heb met uh, alle mensen waar ik mee gewerkt heb, of zowel in de revue of op de radio of op televisie, waar ik veel mee gewerkt heb, hebben we uh, interviews gedaan. En die... Uh, ja, dat is eigenlijk de rode draad van ieder programma. dus Jan, Jan is uh, een, uh, één keer de rode draad. En uh, Corrie van Gorp en de Vede Groot. En uh, ja. nou, Hans ooitjes, van Brandsteden natuurlijk. En, nou ja, noem maar op. Alle mensen waar ik veel meer ga werken. En daar doorheen gaan we dan uh, de fragmenten leuk. van toen. Uh, die passen we dan aan. Leuk, leuk om te horen. <coughs> ja. Nou, fijn dat je even in de uitzending was. Kun je, de ja. kun je er nog een uitsmijter tegenaan zetten dat we op die manier afscheid nemen? Een uitsmijter tegenaan zetten ja. Is het programma afgelopen? Nee, nog niet, maar jij bent afgelopen. Oh, oh, oh dat je tegen een uitspijter. <laughs> Toevallig heb ik net een uitspijter gegeten, dus dat is misschien Och. een aardig link. Oké. Okay. Ja. Is, is hij lekker? Hij, hij was lekker. Oh, hij Dank Oké. Okay. <laughs> Dankjewel, André, en uh, bedankt ook namens uh, collega Jan Rietman. Tot daarom okay. man. Hoi. Oké, okay, gozer. Dag Jan. Dag. Hoi. Ja. Dat is hem, André van Duin. Ja. Dat is hem. Nou ja, hij zegt bijna: Ala Wim, Kam, er leven haast geen mensen meer die het kunnen navertellen. Okay. 1964 begonnen, ja, dat ja. is ook een ongelooflijk. Hij heeft nog voorprogramma gedaan van de Rolling Stones. Echt waar. Ja, En zijn managers ook, de spelbrekers. Toch niet in het koerhuis? Ja, ja, ja de Is André daar gezet? Oh ja, als bandparodie. Ja, ja, ja, ja. Ja, de spelbrekers. De, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, kleine zetterkaartjes. Het Wat zullen die stones geschrokken zijn van die twee spelbrekers? Ja. Van het genre. Denk je niet? Ja, dat denk ik ook. In, maar, uh, een van die mannen is toch zijn manager geworden? Ja, die. Uh, ze zijn allebei overleden nu. Ja. Uh, Hugo Kok en. Uh, en Rekkers. En Theo Rekkers, ja. Maar ja, Dre is een universeel artiest. En. Uh, dat, de, eigenlijk, alles wat hij aanpakt, is goed. Ja. Nou ja, als u vragen hebt aan onze gast, aan Jan Rietman, stel ze via deperstribune.nl of via Twitter, hashtag perstribune. Dan kan je kijken. Kan kijken met Ron Vergouwen. Als beloofd een maar anders dan anders. Kassie kijken met Ron Vergouwen. Je kunt er al weken van genieten op de buis, jaaroverzichten. Een hele oude Nederlandse tv-traditie. Het allereerste Nederlandse jaaroverzicht, ooit op beeld, dateert van 1934. Een polygoonsjournaal op rijm, gepresenteerd door ene Alex de Haas. Vanzelfsprekend gaan, wanneer einde december het laatste kalenderblad af is gescheurd... ons aller gedachten terug naar het vele wat toch achteraf in zo'n jaar blijkt gebeuren. Toen was het ook al een programma met een lach en een traan. Zo had je de begrafenis van koningin Emma in dat jaar... maar ook de hoogtepunten van Hollandse sportprestaties. Maar tachtig jaar later zijn er zoveel jaaroverzichten... dat ik het overzicht toch af en toe een beetje kwijtraak. Tijd voor een korte winterstop. Maar dat kan natuurlijk niet voordat we eerst nog even terugblikken op het afgelopen jaar. Want er gebeurde nogal wat de afgelopen maanden. Ja, welkom bij Opium Live met het Dullamar Theater in Amsterdam. Met vanavond een terugblik op het 41 e jaar 2013. Welkom bij een hele speciale Kunststof TV. Vanavond blikken we terug op de culturele hoogte en dieptepunten van dit jaar. Ja, aan de ene kant is het natuurlijk gewoon leuk om terug te blikken. Maar aan de andere kant maken veel programmamakers zich het er toch wel erg gemakkelijk vanaf die laatste weken van het jaar. Want ja, zet wat oude beelden achter elkaar en je hebt weer een uurtje televisie. En dan het liefst natuurlijk alleen de leuke dingen. In rampen hebben we niet zo heel veel zin in deze tijd. Behalve dan de bekende doden. Dat kan dan weer wel. Ieder uur gaan er in ons land 15 mensen dood. Dat is vervelend, want we houden helemaal niet van doodgaan. Maar de dood kan niet zonder ons. Het NOS-jaaroverzicht over de doden vanavond op Nederland N. Maar ja, het liefst kijken we in deze tijd toch naar al die onbezorgde momenten... die we hebben gehad dit jaar. En ja, dan kom je toch vanzelf terecht bij de oranjes. 2013, het jaar van koning Willem-Alexander. In 2013 krijgen we al wel een glimp te zien van een nieuwe stijl. Een opvallend losse koning. Ach, wat zijn we toch trots op ons koninkrijk. Ja, en de NOS is erg trots op de beelden wachten is nu nog op een making-of van de making-of. Zelfs Lucky TV kwam met een Willem-Alexander jaaroverzicht. Lieve mensen, ik heb een filmpje voor jullie gemaakt... om jullie allemaal te bedanken voor het mooiste jaar van mijn leven. Want uiteindelijk is het allemaal maar gek. Ge jij praat raar. Ja, nou, spreek jij het in, dan jij praat lekker normaal. Ja. ja, leuk grapje was dat, maar het is nu toch wel een beetje uitgemolken. Op zich is er niets mis met een jaaroverzicht, maar beloem het dan ook gewoon zo. Doe niet net alsof het allemaal nieuw is wat je maakt die laatste week van het jaar. Zo blikt De Wereld Draait Door in de laatste aflevering van het seizoen... altijd even terug met de complete Muppet Show van Matthijs van Nieuwkerk. GD Verbeet, Jan Mulder, Jort Kelder, Freek Vonk. Joost Vullings, New Cool Collective... Janne Schaak, Coco Jones, Wouter Hamel, Wilfred de Bruin, Rosanne Hertzberger... Claudia de Brij, Herman Pleij, Diederik Ekel, Nico Dijssel, Peter van der Meer... Sylvana Simons, Dominee Gremdaad, Sander van der Pavert, Pieter Derks, Tafelheer... Paul de Leeuw ja, en bij RTL Boulevard wordt tijdens de kerst altijd het jaaroverzicht zo aan elkaar gepraat. Met een toneelstukje dat het ons moet doen geloven dat Albert en Winston toch echt live achter de desk zitten. Campagne. Eerst even, wat heb je gisteravond gedaan? Nou, oh je niet. Oh je niet. Ja, ik ja, ja, ik verheug me er eigenlijk al rond juni op. En ik ben naar de nachtmis natuurlijk weer geweest. Ik bedoel, er was veel om uh, over te biechten van het afgelopen jaar. Dus dat hebben we dus maar even gedaan. Tja, heb je, en, of ja, heb jij al lang. Het was de eerste keer dat de nachtmis uitliep. Oeh, die gaat. Uh, we gaan zeker <lacht> beginnen met uh, wat we vanavond gaan doen. We gaan namelijk de allerbeste uh, reportages van het afgelopen jaar uh, volgens te kijken. Die gaan we voorbij laten komen. Ja, nou, verder wordt u op TV naast onder meer het NOS-journaal Jaaroverzicht, het NOS op drie jaar overzicht, het Jeugdjournaal-jaaroverzicht, het EenVandaag-jaaroverzicht... het Kassa-jaaroverzicht, het Opgelicht-jaaroverzicht... het Altijd Wat-jaaroverzicht... de komende dagen ook nog getrakteerd op het De TV Draait Door-jaaroverzicht... het Twitter-jaaroverzicht, het Internet-jaaroverzicht... een paar oudejaarsconferences, het Weer-jaaroverzicht... het Verkeersjaaroverzicht, het mode het Crime-jaaroverzicht, het Economisch-jaaroverzicht... het Politiek-jaaroverzicht, de relletjes van Gordon-jaaroverzicht... En het Voetbal International jaaroverzicht. Dag dames en heren, goedenavond en hartelijk welkom bij het jaaroverzicht van Voetbal International... Ja, hartstikke leuk om daar op oudjaarsdag mee het jaar uit te gaan. Ja, en als dan het vuurwerk heeft geklonken... dan neemt editie NL u op 1 januari alvast mee naar het jaaroverzicht 2014. Ik weet niet zeker of daarin nou echt alles van het nieuwe jaar al in wordt meegenomen. Maar in deze tijd kun je er echt beter snel bij zijn. Want de concurrentie in de jaaroverzichtenbranche is moordend. Ik wens u in ieder geval een heel erg mooi en overzichtelijk tv-jaar 2014 toe kijken met Ron Vergouwen. Ron Vergouwen. Alles wat u besprak, Ron, dat is uh, terug te luisteren op onze website. Deperstribune.nl Ben je ook een terugkijker eigenlijk, Jan? Uh... Ja, is bijna op. <laughs> Sommige dingen wel. Maar waar kijk jij op terug? <kwijnt> oh, uh, Persoonlijk bedoel, ja. Ik ben persoonlijk niet zo'n terugkijker. Ik heb wel dat ik zeg, van, was het nou een leuk jaar of geen nou, leuk jaar. Wat is dan uw antwoord? Nee, ik vond het niet zo'n leuk jaar. Waarom niet? Ik, uh, ik, ik, het zat mij uh, niet, niet altijd heel erg mee. En van een vlak? Hard, uh, op, elk, uh, op elk gebied, uh, privé, uh, qua werk, qua alles. Nee, de, dat zijn er te veel. Dan uh, kom ik in een uur te zitten, dat gaat niet. En ik helemaal niet naast je zit, <laughs> ja. ja <laughs> nee, maar, nee, maar dus, nee, maar ging het zakelijk ook minder, Jan? Ja, want we hebben toch in uh, de muziek wel een hele grote klap gehad. Er zijn zalen die van 200 concerten per jaar, een schouwburg en zo, terug zijn gegaan naar 80 concerten. Is dat de crisis? 120. De crisistijd? Nou ja, wij merken dat als eerste. Ja. Weet je wel, mensen stoppen onmiddellijk met geld uitgeven voor leuke dingen. Als ze uh, uh. hun licht, uh, elektra en de huur eerst moeten betalen. Maar, ik moet zeggen, het, het is merkbaar aan het aantrekken. En ik ben een, uh, echt een absolute optimist. Ik geloof daar ook in. Ik oh. zie dat uh, binnen nu en heel snel zie ik dat wel weer allemaal goed komt. Want waar treed jij uh, mee op nu? Ik treed nu op met de Rock'n'Roll Stars. Dat is een verzameling mensen die uh, hun sporen verdiend hebben in die muziek, zeg maar. Dus uh, Danny Lademacher van Brood, componist van Saturday Night. Jacques Loes van uh, de Dizzymans Band. Jan Tuyp van BZDN. Uh, een heleboel mensen. Ja. Maar Bult. Allemaal mensen die zijn begonnen in de rock. En die dat heel goed kunnen spelen. En alles mag. Niks moet die hey, gewoon plezier willen beleven. Is dat een soort top beleven. 2000 avond uh, met... <laughs> Ja, uh, nou jij ja, zoiets uh, met handen de lucht in en uh, ja. een bepaalde doelgroep. Of ja. een brede doelgroep. Een, dus een hele brede doelgroep. En we doen natuurlijk ook uh, nieuw materiaal wat ik in Nashville heb gemaakt. Weet je wel, daar heb ik een paar jaar gezeten. Dus uh, die band is volop in uh, ontwikkeling. En nu merken we ook dat, uh, dat ze een klein beetje meer durven weer. Dus de zaaleigenaren de theaters. Dus we gaan er volledig tegenaan 2014. Ja, ja wat je, je gaf al aan, je bent bij de radio terechtgekomen. Maar echt in de muziek, uh, muziek begon ik. Hoorde je zeggen, uh, Unit Gloria ook, uh, Disney Mans... Bent. Uh, nou, ik, oh, nee, zou, nee, nee, zelf, was het, ik ben zelf bij Long To Learny begonnen. Ja. En uh, Rainbow Train met uh, oh, ja. Hans Vermeulen, Anita Meijer. En nog heel even in Unit Gloria, dat had je wel goed. Nou, ah, en en toen met met die... Robert Long uh, toen nog? Nee, of was nee al uit? Bob was eruit. Het was met uh, Bonnie Sinclair... Oké. Okay. Maar wel grote hits met koele wijn. Natuurlijk. Uh, clap your hands and stamp your feet, dat soort poëtische uh, teksten. Zijn dat nummers waar je nog revenue van ontvangt? het nee, maar nee, op vandaag de dag? Of nee, is dat allemaal het, voorbij? Het waren mijn liedjes niet. Weet no. je wel? Dus de grote hits heb ik, uh, nou dan gaan we weer terug naar Vanduin, oh. toch met uh, André geschreven. Oh ja? Het pizza lied en dat soort dingen. Oh ja? Even wachten. Nog uh, daar, krijg je nog, uh, ja. daar krijg je nog wat Buma Ja, ja daar krijg je rechten van. Hoe, hoeveel dat, is dat? dat op uh, als je zo afgelopen jaar, wat, dat, wat krijg je nog van een pizza-lied? Dat loopt aardig terug hoor. Nee, maar wat zou je <laughs> daarvan krijgen? Gewoon, dat is leuk om te weten. En nou, wat levert jou het pizza-lied op van André van Duin? Het pizza-lied uh, levert denk ik uh, als componist alleen ongeveer op dit moment. Nu ja. het Pizza liet geen grote hit meer. Nee. Misschien 110, 120 uh, ah, ik wil, euro. kun je een keertje van uit eten. Ja, of twee keer. Alle, als je Alle. een beetje voorzichtig doet. Ja. Maar <laughs> ja. geen dure vriendin meenemen. Nee, nee, nee, nee, die heb ik nooit gehad. nee. nee, nee. Wat wel heel goed afrekent. Dat kan ik iedereen aanraden. Ja. als je ook maar iets in de muziek wil. Maak tjoentjes van programma's. Dat is het. Dat's, maar dat heb jij ook gedaan. Ja, ik heb er veel gedaan, maar bijvoorbeeld ja. de, de studio sport you. Oh ja, ja, ja, dat is ja, kijk Reinhard Meij, die die, die het met het oog op morgen elke dat is avond het, uh, uh, uh, uh, ja. Dat is een levensverzekering. Ja, dus goedenacht, is. vrienden. Het ja, is het zijn. Ja, zo Henk, Henk Timmer zit naast <laughs> jou. Oud doelman van Feyenoord AZ, uh, Nederlands elftal. Ja. ja, zeker. Henk, ken jij Los Vast toevallig? Ja, zeker. Ja? Ja, ik zit nog in die leeftijdscategorie dat ik dat allemaal nog meegemaakt heb. Oh, ja, dus je kan, <laughs> ja, ja. Nog, je kan ook nog lachen als je je andere even vandaan... Ja, mee, ik net... zaten net hier achter en toen hoorde je gelijk die stem al. Ja, prachtig. Ja. Je hebt ook gezongen, hè? Ja. Ja. Misschien een duetje met Willem, van ja, we hebben Willem. Willem van Hadig heeft in de Kuip gezongen. Jij hebt Gerard Joling gedaan. Of ja, iets van Gerard Joling. Dat was iets uh, voor Myan, het afscheid van Mejan. In Tialf. Ja, ik speel alleen maar in uitverkochte zalen. Dus ja, denk, nou, ja, weet je, dan moet ik in tien zijn. Ja. En, uh, ik heb grotere zalen leeg gekregen. <laughs> ja, ze bleven <laughs> nog zitten ook. is dus op zich, uh, nee, was wel een keer leuk, maar. Uh, ja, het was meer omdat Miran daar afscheid nam. Dat is toch ja. het ja. leukste wat er is. Ludiek. Ja, ja, precies. Ja. Gewoon even zingen. Je hebt, je, hebt, je, hebt, je, hebt er, je hebt wel gezongen Jan, maar nou, zeg, niet, niet als uh, zanger op de voorgrond. Hè? Nee, dat ben ik de laatste vier, vijf jaar wel gaan doen. Ja. Weet ja. je wel. En, uh, ik, uh, bij mij lopen de zaal ook nog niet leeg. Dus uh, dat blijf ik ook doen in het beentje. Mm -hmm. En ondertussen volg je ook je oude club, want je komt uit Doetinchem. De Graafschap. De Graafschap, ja. We zoeken nieuwe trainer. Ja, Pia, die, die, die jonge huis. Nee, dank je. Henk Timmer zou... Uh, ja, ja, dat Nou ja, die heeft de AGOVV verlaten ja. omdat de club failliet werd. Ja. Ja. Nou ja, maar iemand, iemand met charisma en die een beetje de basis over die uh, gasten. Ik denk de dat daar da ja. elke club naartoe moet. Ja, maar dan gaat Pieter huis daar zo voor de kerst weer uit, Henk. Ja, ja huh? dat, is, uh, dat is toch helaas... Het is vloerij. toch raar. Ja. Ik vind het een moment van niks, laat nee. ik het eerlijk zeggen. Tenminste, ik vind Andries Ulderink een, ja. een hele goede trein. En die moest ook weg? Ja, die moest weg. Ik heb daar mee gewerkt. Die kwam uit, uit die buurt van jullie. Ja. Maar. Uh... Ja. Ja, ja, als je daar niet presteert, dan gaan er uh, wat, wat krachten spelen. En dan uh, hou het op. Ik denk dat ze zelfs uh, Hidding nog gaan ontslaan als hij twee keer verliest. <laughs> ja, dat wordt wat moeilijk, denk ik. Want maar ik geld hebben. Die, ja, dat ja, staat wel boven, boven de wet. Ja, maar jij ja. volgt de club nog wel, Jan, uh, hoewel je ja, dus in België ik, woont. En, uh, ik, ik volg het uh, vanuit Amerika-België. Ik uh, zie geen wedstrijden, moet ik eerlijk zeggen. Maar nou, ik ben, ben toch wel benieuwd misschien waar, wel goed. waar, waar <laughs> ze staan. Ja. Ik moet niet te veel zien. Hoor. Nee, nee, nee. Ah, ja, ja, het is een hartstikke leuk club. een club. Ik heb er altijd, als we daar ook. Weet je, en dat stadion is zo gezellig. Ja, het is helemaal, er zit een hart in, ja, en, ja. in en alles ja. klopt daar wel, weet je wel. En het zag er eigenlijk hartstikke goed uit. Ja, het ja, gaat ook wel weer werken. Ja, dat komt ja zou je denken, ja. Henk, dat ja, dat uh, niet weer terugkomt? Ja. Maar ja, ze raken misschien die spits kwijt. Weet je wel, nou ja, wel. maar dat weet je. Kijk, dat is helemaal niet erg. Er staan spitsen genoeg. Kijk, als die ja. jongen een beetje geld opbrengt... kan naar Benfica en, nou, ja. gelijk doen en de ander halen... dan zijn ze zat. Ja. Ja. ja, zeker, ja. Tuurlijk, je hoeft niet de wereldtop in huis te halen. Is nee. Je moet gewoon zorgen dat je weer in de eredivisie komt. Ja, dat is dat, het. Dat, dat lijkt het ja, dat Ze hebben dat een prachtige het. businessclub. Er zit, zit bijna altijd vol, weet je, ja. als je er gewoon een goed beleid in zet. Ja, er zit veel bedrijfsleven. Dus ja. het zou zomaar kunnen. Jan, ik ga afscheid van je nemen. Na momenten. Dat is altijd een moeilijk moment, maar we ontkomen er niet aan. Het is ook de tijd van het jaar, er wordt aan alle kanten afscheid genomen. Ook van radioprogramma's. Dit programma blijft. Dat is goed. Dit programma blijft. Dat is het goede nieuws. En wij beginnen zaterdag. En jij begint zaterdag met Wekker Wakker. Wat was het ook weer? Weekend. Ja, www.max.nl. Ja, Radio 5 Nostalgia. Dus voor al uw muziek, u bent van harte welkom. wens je veel plezier daarbij. Ja, dat is belangrijk. Plezier. Ja, plezier is het leukste. Radio. Is, is een plezier. Wat ga je nu doen? Ik uh, ga nu terug naar België en uh, lekker oh. naar Henkse meisje kijken... Uh, oh, okay. hoe het verder gaat met de uh, <laughs> okay. met, met, met, met, uh, OKT. Ja, OKT. Het, het is niet de operatiekamer, maar dat schaatsen in Heerenveen. Nee. Zometeen Henk de Timmer. De tribune is een programma van Max. Sport op Radio 1. Tot en met maandag het Olympisch kwalificatietoernooi. Door de binnenbaan heen proberen het verschil goed te maken. Ja, komt nog een versnelling van een 28 -0. Nieuws en actualiteiten en schaatsen. Schitterend van de Sprint naar de finisher in de tijd van vijf dagen lang. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Vluchtboeken, hotel erbij, kom vlieg winkelen op vier.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 De nieuwe wildernis die is ontstaan in de Oostvaardersplassen... roept veel vragen op over de relatie tussen mens en natuur. Volstrekt uniek. In het programma Samenleven, Dialoog met de Natuur... worden die vragen gesteld en beantwoord door een aantal betrokkenen en deskundigen. Het is hier geen wildernis, het is een dierentuin. Dialoog met de Natuur. Vanavond 10 voor 12 op Nederland 2. Je auto verkopen. Waarom zou je betalen als het ook gratis kan? Adverteer op de grootste online automarkt. Autoscout24.